Half uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn 31 migranten gevonden in een koelwagen. De Turkse vrachtwagen werd gisteravond door de Duitse politie aangehouden bij de grens met Tsjechië en was op weg naar Dresden. Waar de migranten vandaan komen is nog niet bekend en ook niet hoe ze eraan toe zijn.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 Het gemeentebestuur van Seoul gaat beschuldigingen over seksuele intimidatie onderzoeken aan het adres van burgemeester Park. Hij werd vorige week doodgevonden, waarschijnlijk had hij een einde aan zijn leven gemaakt. Een oud-medewerkster zei daarna dat ze jarenlang door Park was lastiggevallen met ongepaste foto's en berichtjes. De Engelse voetballer Marcus Rashford krijgt een eredoctoraat van de Universiteit van Manchester. Door een actie van Rashford werd voorkomen dat het programma met gratis maaltijden voor meer dan een miljoen arme Britse kinderen in de zomervakantie zou worden stopgezet. Rashford, aanvaller bij Manchester United, schreef een open brief waarin hij vertelde over zijn jeugd. Zijn alleenstaande moeder verdiende het minimumloon en moest vijf kinderen voeden. Met 22 jaar is Marcus Rashford de jongste persoon ooit die het eredoctoraat in Manchester krijgt. Disneyland Parijs is weer open. Dat wordt eerst sinds 14 maart, toen in Frankrijk een strenge lockdown begon vanwege corona. Mensen moeten wel vooraf kaartjes kopen. Groepjes bezoekers moeten onderling afstand van elkaar houden. En iedereen ouder dan 11 moet een mondmasker dragen. Het weer nog, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. En er vallen wat buien. De meeste in het noorden en oosten. Het wordt 18 tot 21 graden. Vannacht gaat het regenen. Morgen is het dan bewolkt en regenachtig. En hooguit 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 met uh, Faster, het uh, begin van dit uh, tweede uur van deze merkwaardige 15 juli voor mij dan uh, wat het er gaat uh, van dit uh, programma. Maar uh, goed, dat uh, mag geen naam hebben. We gaan uh, straks in dit uh, tweede uur aandacht besteden aan het uh, nieuws door de bril van Mink Boskamp. Uh, bekeken, half twaalf uh, komt hij erbij. Tenzij ik hem uh, mis, uh, zoals daarnet. En dat ik dan uh, weer als een soort uh, kip van de leg ben en die geen eieren meer kan leggen. ja Want dat, uh, dat zijn dingen die uh, kunnen gebeuren. En uh, dan uh, is er natuurlijk ook uh, de muziek die hier ook een centrale rol uh, speelt uh, in deze uitzending. Want ja, het is een beetje nu tijd Want uh, de, de meeste mensen die uh, iets met nieuws te maken hebben... Dan denk ik aan de politiek of wat dan ook. Die hebben allemaal een zomerreces. En uh, dan vraag ik me af wat ze dan uh, de komende tijd gaan doen. Ja, ze gaan op vakantie. Uh, en of dat in uh, beperkingen gaat, dat weet ik ook niet. Want er zijn, wat ik uh, heb begrepen... zijn er een aantal die gewoon dan toch nog besluiten... om ja ergens nog uh, in het uh, buitenland dat te uh, gaan doen. Je neemt toch een bepaald risico. Maar goed, uh, aan de andere kant ben ik wel gelukkig... dat er een, een duimpje ergens uh, bijgekomen is. Duimpje voor mijn programma. En dat heeft ook te maken met uh, iemand die donderdag 6 augustus te gast is. Ja, meer geef ik niet prijs. Dan moet je maar gewoon uh, op gaan leggen de komende tijd. Yeah. De Pussycat Dolls met Buster Rhymes uit 2005 met uh, Don't You. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Dolls. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, yeah, listen. You see, the get hot every time I come through when I step up on the spot. You. Make the place fizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes, let's I'm on look lookout. Dance. So banging shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you hide before you like leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why we're never.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 The wagon hit you in the back of the Magnum For the record don't think it was something you did Show that y'all a woman cause it's hard to resist the kid I got an idea that's both for y'all As y'all can get cool. so I can hit the phone for y'all I know she loves you I know I understand I probably be just as crazy about you If you were my own From be Wat heeft George Harrison met de Pussycat Dolls te maken? Nou, uh, veel. Want uh, die nummers die je hebt kunnen horen: Faster en uh, dit nummer. Daar zit een link, een autosportlink tussen. Want uh, George Harrison's nummer uh, dat was een beetje geënt op uh, de autosport. Maar uh, deze dame, die uh, de frontvrouw uh, was eigenlijk van de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Die heeft een uh, kleine affaire gehad met uh, de zesvoudige wereldkampioen bij de Formule 1, Lewis Hamilton. Dus ja, zo zit uh, het uh, verhaal aan uh, meerdere kanten aan elkaar vast natuurlijk. Goed, uh, straks om half twaalf uh, gaat uh, Mick Boskamp uh, het nieuws bespreken. Ik uh, heb net even uh, wat uh, binnengekregen van hem. Het uh, gaat, uh, ja, hij heeft het over de lijsttrekker bij het CDA. Om twaalf uur uh, wordt het uh, bekendgemaakt. Maar Mink heeft dat uh, een beetje gevolgd, dat hele verhaal... rondom uh, die lijsttrekkersverkiezingen. En uh, de WhatsApp-fraude die dramatisch omhoog uh, is... En hij gaat het ook hebben over de corona-app. Dus dat uh, is straks om half twaalf het uh, geval, als alles lukt. En uh, ik geen uh, rare uh, fratsen heb met het apparaat of wat dan ook... met tafels en uh, dingen die niet werken. Want dan uh, wordt het uh, echt uh, straks... Uh, uh, dan gaan de cd-hoesjes denk ik uh, door de studio heen vliegen. Maar goed, uh, zover is het gelukkig nog niet. Uh, het is ook meteen een verschil van uur 1 en uur 2. Maar goed, uh, ik, ik heb nog de, uh, wat, wat uh, meer uh, materiaal liggen. Dare uh, for You is uh, een single die Joey Vriend heeft uh, uitgebracht. Uh, nu is uh, Joey Vriend al een uh, langere tijd uh, bezig. Maar uh, met dit soort nummers zal hij denk ik hopelijk... wat meer op de deuren van uh, de landelijke media gaan uh, bonzen. Het nummer 1 Dare for You. Jesus of my...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 Een aantal dagen geleden maakten ze wereldkundig bij Verlinde dat ze op de lijst staan van Dutch New Alternative, playlist... samen met allemaal andere te gekke liedjes gaan checken. Nou, daar stonden een aantal nummers op waarvan ik denk... ja, dat, dat zijn wel hele leuke nummers. Bijvoorbeeld Hoefs. En met Crash. Die heb ik uh, ook al uh, hier uh, laten horen. Nausicaa, Tropical Waves. Die ken ik nog niet. Die zou ik uh, nog wel uh, eens even eraf uh, moeten plukken. Want uh, dat, uh, dat heb ik nog niet uh, gedaan. Uh, maar Alaska Pollock en Awake ken ik ook. En uh, het uh, nummer Veline natuurlijk alleen. Maar ja, de Dutch New Alternative. Dat hij daar uh, op staat. Uh, dat heeft al een uh, hele lange tijd moeten duren. Kijk, uh, niet omdat wij al zelf uh, een beetje op de borst uh, doen kloppen. Maar... Uh, hier uh, bij uh, onze omroepen uh, draaien we hem al een tijdje. En dan uh, ben ik gelukkig ook niet de enige. Er is, uh, er, is er nog één die, uh, die het doet. Dus in uh, dat opzicht heeft uh, Verline geen gebrek aan aandacht bij uh, deze ZFM. Wacht even, wacht even. Want dat was uh, de bedoeling niet, dat ik uh, deze ging uh, draaien. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik had uh, de bedoeling dat ik deze ging uh, draaien. Namelijk uh, een beetje electro aansluitend op uh, Verline. Misschien hebben ze er daar wel van afgekeken. Jongens van Kraftwerk met The Model. van de duo's, eerlijk gezegd. Andrew Lauret samen met Stacy Locatelli. En deze Sam en Julia, die ook een nummer hebben uitgebracht. Alweer een tijdje is dit weer onder ons. One Man Show. En als ik aan One Man Shows denk, dan denk ik ook aan Mick Boskamp. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, ik denk weer aan het duo's. Een duo Koper Boskamp. Ah, ja. Ja, uh, nou, ik ben blij dat je er weer uh, bent, uh, want het uh, is uh, gereduceerd tot uh, één keer in de week. Ik mag uh, op woensdag mag ik uh, komen, dus uh, maar goed, dat uh, vind ik ook niet erg, want ik, uh, ik heb ook nog andere zaken erbij, namelijk een uh, radioprogramma op de Donderdag, dus daar heb ik ook nog mijn handen vol aan. Plus dat ik ook nog uh, nieuwsdingen uh, in uh, in Zandvoort, uh, moet brengen en inhalen me meer, dus ik uh, ben uh, wel van de straat af. Dat klopt ook. Ja, want ik je, moet... wilt je niet, uh, Jaap. Nee, zeker niet. Um, goed, Mick. Ik, ik heb net al het een en ander wereldkundig gemaakt... met wat jij ging doen. Uh, we zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig... wat uh, straks uh, de lijsttrekkersverkiezing moet gaan uh, worden bij, die, uh, bij het CDA. Daar ben jij ook nieuwsgierig naar, toch? Ja, daar ben ik zeker nieuwsgierig naar. Uh, het, uh, ik denk niet uh, dat ik... Uh... Onder stoelen op bank heb gestoken. dat ik. Uh, be bepaald geen fan van Hugo de Jonge ben. Nee, ook niet. Dus ik, ik hoop dat het Pieter Omtzigt wordt. Trouwens, wat hebben die, die sommige politici van die rare namen: Omtzigt, ja. Grapperhaus... Dat lijkt me wel, wel niet meer, Ja, ja, ja. dat uh, lijkt me ook zoiets als gemeenschapshuis. Wat uh, Dingetje en Ger Loogman ooit hebben bedacht. Dus, uh, dus <laughs> ja, ja gemeenschapshuis, weet je. in het gemeens Gemeentehuis, gemeenschapshuis, uh, zoiets. Gemeentehuis, ja, ja dat, dat, dat hebben ze toen zo uh, bedacht. en Grapperhuis is daar een afgeleide van. Maar goed, uh, ja, ga door. <laughs> nou, uh, ja, nou straks om 12 wordt bekendgemaakt uh, wie het is. Uh, de jongen dacht de winst om binnen te hebben, maar uh, die omzicht, die heeft toch uh, niet gewonnen. Het heeft toch niet snel gewonnen. Het is, ook een, het is een hele aparte gozer. Ik heb wel ik het dat idee dat hij uh, heel eerlijk is en, en, en vechter is. En, en dat die, uh, wat, die, wat, wat ik vooral heel erg aantrekkelijk vind in wat hij zei, mm -hmm. is dat hij uh, gelooft in openheid van zaken. Ja. Want, en dat is toch iets waar we toch met z'n allen over eens moeten zijn, is dat... De regering die op dit moment ons land regeert, nou niet bepaald uh, uh, uh, uitmunt in, de, in openheid. Hè? Nee. Want, want er zijn veel dingen die, die, ja, die toch een die toch, uh, beetje, ja moet ik zeggen, uh, uh, uh, er worden momenten afgewacht dat dingen snel er doorheen worden gedrukt. Ja. Noodwetten en, en et cetera, et cetera. Een corona app die eventjes op dit moment, maar daar kom ik zo wel op, die op dit moment in, in Twente wordt getest. Dat, dat, dat, dat weet heel veel uh, Nederlanders. Weet ik dat gewoon niet? Weten. Nee, nee. En, en dat is, ja, ik bedoel, als omzicht dat voor uh, dat elkaar krijgt, is het natuurlijk wel, uh, wel sterk. Ja, bovendien ja. is de man uh, eigenlijk uh, nieuws geworden door zijn pitboelgedrag in die uh, toeslagenverhaal uh, ja. van de, van de belastingen. Ja. He? Daar heeft hij ja. samen met uh, Rens Kaleiten van SP zijn tanden ook in gezet. Dus, uh, dus ja, uh, daar, daar zouden ze wel, uh, dat soort politici, zouden ze, wat mij betreft, wat meer op het uh, schild mogen hijzen. Zeker, helemaal mee eens. Maar Absoluut. ik ben bang dus... dat het weer zo'n conservatief uh, verhaal is binnen een partij. Dat ze zeggen, ja. yeah. we, we, we hebben zo besloten, dus uh, de partij maken de, de dienst uit. Dus het uh, zal uh, meneer scho schoen, uh, schoen worden, ja. denk ik. Ja, kijk, ja, ja, ik heb, ik heb uh, een soort, uh, je, je hebt, je hebt soort payoff, hè. Hmm. Uh, dat is altijd een soort, een soort uh, slogan. Hm. En ik heb een soort negatief slogan bedacht. En dat is: Met, met de jongen wordt het CDA nooit meer de oude. <laughs> dat dus. is wel een hele anti. Ja, ja uh, je vergeet één ding. Hè? Uh, David Molenburg is een CDA, hè? Dus dat, uh, dat, dat je wel even oplet. Ja, nee. Dat, maar, maar ik zeg: Wacht, wacht dat, dat weet ik. Ja. Nou, dat weet ik. Maar ik, ik, heb, ook, ik, ik heb ook niets van het CDA gezegd. Nee. Ik vind gewoon, ik denk dat, uh, dat David, uh, David uh, die Pieter om zich ook een goede vent vindt, dat denk misschien ik. vind ik er naast hoor, als ik David een beetje kan inschatten op zijn smaak van muziek, <laughs> dat, is ja, ja, ja. Ja. He, dat is een topper fan. Ja, maar goed, ja, ja. En... Uh, dat, dat, is, dat is één ding, uh, maar uh, één van die onzaligmakende dingen die de jongen heeft uh, bedacht, uh, was een corona-app. Ja. Ja. Nou ja, ik heb, daar zelf, ik heb daar zelf een stuk over geschreven. Ik kan het mezelf citeren eigenlijk. Ik heb er ja. op mannenzaken een stuk over geschreven. Want ik was toch wel even nieuwsgierig. Ik heb ook een berichtje door. Want er zijn mensen die mij uh, voeden met, met informatie. Dat vind ik ook fijn. Mm. En uh, ja, er wordt op dit moment die coronamelder... Hè, die, mm. uh, die wordt op dit moment getest door, door uh, honderden trentenaren. Eh, waarschijnlijk omdat uh, normaal uit de achterhoek komt. En we tans in het nieuwe normaal zitten. Dus dat is... Uh, dat, dat, ...dat ze die plek hebben uitgekozen ervoor. Nou, ja. Ik heb er in de media weer weinig over gelezen, over die 20-test. Mm -hmm. Dus toen heb, ben ik maar even gaan bellen met de Autoriteit Persoonsgegevens... ...waar ja. allerlei Bolsen de privébaas van is. Hè, ja. En die ze laatst in ontvangen dat, dat al die technologieën om corona te bestrijden levensgevaarlijk zijn. Ja. Dus uh, nou ja, ik kreeg best bestfunctionaris aan lijn en die, uh, die vertelde me desgevraagd dat ze op de hoogte waren. Ja. Maar, uh, uh, of ze, op de vraag waarom ze ook betrokken waren bij de proef, proeftuurreagerie ontkennend. Ja. We hebben de documenten, zei hij, van het ministerie aangegeven gekregen, helaas pas vorige week. In de technische en ja. juridische werken van de FOMC staan. Ja. Dus, dan weet je, ik zet er meteen weer mijn vraagtekens bij. Waarom is dat te laat gekomen? Weet je? Ja, dat, ja. dat kan dan weer geen toeval zijn. En dat is weer, hou me te goed, hè, dat is weer een beetje complotdenken. Ja. En dat moet ik niet doen. Maar <laughs> Je zet alles, omdat alles zo onduidelijk is en zo sneaky gebeurt, ja. ga je toch je even zetten bij dingen. Weet je? Ja, ja, ja. Kijk, en uh, uh, het andere onderwerp, het laatste onderwerp dat vandaag had, heeft daar wel mee te maken. Ja. Want, kijk, wat je nu ziet door die corona, bijvoorbeeld de kleine criminaliteit, de grote criminaliteit, je ziet bijvoorbeeld dat zakkerrollers, uh, mm -hmm. ja, dat is beduidend achteruit gegaan, het aantal zakkenrollers ja. uh, in Nederland ja. tijdens de corona. Want mensen zitten thuis. Ja. Maar die zakkenrollers, ja, die gaan ook thuis zitten. En die gaan ja. op de computer en ja. uh, lelijke dingen doen. Ja. En dan komen we dus op de WhatsApp-fraude. WhatsApp en dat is een enorme explosieve toename. Van 100 aangiften we per week, nou 100 per dag. Ja, ja dat, dat uh, is en, niet op. Als ik naar mezelf kijk, en dan, dan, dan, dan pak ik er nu even mijn telefoon erbij. Mm. En dan, het is geen WhatsApp, het is sms in mijn geval. Hm. Maar ja, dan krijg je bijvoorbeeld van de, onder een 06-nummer van de Rabobank het volgende bericht. Ja. Beste klant, uw betaalpas is verouderd. Ja. Vraag uw nieuwe betaalpas heel kosteloos aan voor 10 juli aanstaande. Via, en dan een, en dan een website. Ja. En dan denk ik bij mezelf, dan ga ik maar niet naartoe. <laughs> nee, want ja. want, want dan kijk ik kijk op, op mijn kaart van Rabobank en die is helemaal nog lang niet verlopen. Nou, ja. Dan kijk ik verder naar beneden en dan komt de volgende. Belastingmededeling. Mededeling openstaande schuld, is naar meerdere herinneringen niet voldaan. Betaal nu en voorkom beslaglegging, let op, op 6 juli 2020. Alsof, alsof de belasting mij een sms'je erover stuurt. Maar niet, ik krijg altijd alle al die blauwe brieven krijg altijd in de in de in de, he, in, de, in de, in de, in de, in de, in, in de mailbox. Ja. Of een postbus. Ja. daar zit helemaal niks in. Dus dit is ook weer uh, belazerij. Ja. Dus je moet erg op je hoede zijn tegenwoordig. Ja. Ja, nou, uh, dat kan ik uh, wel een beetje behamen, want uh, ik was uh, van de week ook uh, met iets bezig. Uh, want ik, uh, ik wil sommige uh, bestandjes wil ik overzetten naar mp3. Dan kom je op een uh, paar van die websites. En ineens, boem uh, uh, springt hij over naar een, een of andere vage soort Google-website. En ik denk, dat kan niet kloppen. Nou, en dat, uh, dat is ook zo. Uh, gelukkig ja, is, maar... heb ik... Ja? Weet je waarom ik het in één adem noem met die, met die corona-app? Mm -hmm. Dat als die criminelen in staat zijn om gewoon achter mijn uh, uh, telefoonnummer te komen. Mm -hmm. Wie zegt ons dat zij niet kunnen... Kijk, ik zeg niet dat, dat de, de overheid kwaad wil. Maar stel dat nu uh, uh, die, uh, die slimme digitale criminelen kwaad willen. Ja. Dan is die corona-app misschien een uitstekende tool ja. om mensen op te lichten. Ja. Huh? Want er ja. wordt wel gezegd van ja, maar die identiteit wordt niet prijsgegeven, et cetera, et cetera. Maar ik vind het allemaal levensgevaarlijk, zoals ja. allerlei bols ook zijn. Ja, en zeker. Levensgevaarlijk. En zeker uh, als het uh, gaat om in deze tijden, hè, want uh, ik bedoel, uh, mensen zitten toch al een beetje krap uh, en dan uh, kijk ik naar mijn uh, vrienden in de muziek. Die uh, alles nog wat. Uh, en die zouden dan het uh, slachtoffer worden. Ik uh, noem maar een zijstraat. Maar er kunnen net zo goed uh, mensen zijn die. Uh, die zelf al weinig te verteren hebben. en daar uh, ook in trappen. Dan denk ik. Ja, eigenlijk vind ik. Uh, vind ik uh, en cybercriminaliteit. Ja, ik, uh, ik, heb, ik heb een beetje het idee dat dat een beetje een ondergeschoven kind uh, is. Uh, bovendien, een collega-redacteur van mij. Jij kent hem ook. Ooit uh, werkzaam bij Welcome Live geweest. Ja. Die is zelf ja. ook het uh, slachtoffer geworden van dit soort vlavenkul. Uh, uh, en ondanks... Nee. Ja, ja, ja. Ja, dat, uh... met, bellen. Is dat ja, ja, ja dat, is, dat is anderhalve week geleden gebeurd. Ga maar, uh, ga maar er, er even achteraan, want dat is uh, ach, een heel ach, interessant ach, ach, uh, verhaal. Ach, ach, ach. Dus... Arme, um... arme, arme man. <laughs> ja, ja, dus, dus uh, uh, uh, zelfs als je denkt dat je goed zit, zit je dus goed fout. Ja, en, die, en, die, en als er iemand uh, bedoel gaan, dus naam die niet domme... Als er iemand goed met geld omgaat en, en, en er bovenop zit en slim is, dan is hij er wel. Ja, dus kun ja nagaan, precies. Ja. Kun je nagaan, als hij erin trapt, dan is het ook ongelooflijk slinks. Ja. Heel slinks is dit geweest. Ik zou, ik zou zeker uh, hem even gaan bellen. Want uh, als jij het over uh, fraude en uh, dit soort zaken hebt... dan zou ik hier, hier, zou ik hier erg uh, veel aandacht aan uh, gaan besteden. Want ja. eigenlijk is dit nog stuitender wat er, uh, wat er nu uh, gebeurt uh, met allerlei... Uh, maar dat heeft ook met uh, privacywetgeving ja. te maken. Maar goed, ja. uh, okay. Mick, en ja. ik, ik denk dat we er doorheen zijn, uh, denk ik. We zijn er doorheen. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik, kijk, ik kijk nu alweer uit naar volgende woensdag. Dat uh, gaat zeker lukken. Dus uh, dan uh, zal ik je wederom aan uh, de andere kant van de telefoon uh, weer gaan treffen. Ja. Oké okay, man. Dat was uh, Mick Boskamp. Uh, Zand muziek, Wendy Moore met uh, Relapse. Sound van Coldplay. Het uh, bracht de tijd op uh, 12 minuten voor de 12. En uh, deze dag uh, is volgens mij uh, ook de enige uh, live-uitzending van vandaag tussen 10 en 12. Want ik weet niet uh, of er nog een lunchroom uh, gaat uh, volgen zo dadelijk. Uh, wat ik wel weet is uh, dat dit ooit nog eens een keer gebruikt is bij uh, Destiny's Child, geloof ik. En dit is het origineel. Van dat lied dat je, Stevie Nicks. of 17, uh, ze heeft die uh, geschreven uh, in uh, de week dat haar oom Jonathan uh, overleed... en dat uh, de moord van John Lennon uh, plaatsvond. Uh, gevoel van verdriet uitdrukken, dat uh, is uh, wat uh, Stevie Nicks heeft uh, gedaan. Ik uh, weet ook uh, in uh, welke sample dat uh, is gebruikt. Nou, hoor dat maar, hoor dat maar. In deze dus van Destiny's Een, een, een slagje langzamer. Ik zal hem beloven dat ik hem volgende week even draai. De versie van Destiny Child was dat met Boedelicious. Maar goed, het, het moet ook weer het einde zijn van dit programma. Dan ga ik niet afsluiten met Howard Jones, want dat uh, ligt wel heel erg voor de hand. Nee, ik ga met een van de, de meest getalenteerde popmuzikanten uit Noord-Holland afsluiten. De man is ook geweest bij ons in de studio namelijk in maart... voordat de, de hele boel uitbrak. En dan heb ik het over het c Dat gelijk niks meer mogelijk was... Maar gelukkig hebben we dat uh, afgelopen donderdag weer goed uh, weten te maken met hoge halfheid uh, van Oost. Overigens is dat ook een hele mooie overeenkomst tussen uh, beide. Want ze komen bij dezelfde maatschappij, uh, of tenminste, daar brengen ze hun muziek uh, uit. Bij dezelfde maatschappij King Forward Records. Jacob de Edward uh, mag afsluiten deze 15 juli. En ik zeg tot donderdag. Het nummer dat heet Romance.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 the tales of men who came before The ones who broke the chain of life The ones who never asked for more After new are In the past Life is just a wheel That keeps on turning Till it finds